Goedemiddag, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Max Verstappen wint de Formule 1 race in Azerbeidzjan. Hij is weer een stapje dichter bij de wereldtitel. Zijn grote concurrenten Carlos Sainz en Charles Leclerc vielen uit. Beide Ferrari racers hadden problemen met de wagen en dus had Verstappen een makkelijke middag. En kwam na 51 rondjes als winnaar over de streep. Nu volgas op weg naar de streep, een heel lang stuk natuurlijk. En hij pakt wel de zegen, maar niet de snelste ronde. PS zit er 21 seconden achter. Die is er nog lang niet. En op Russell, nou, ik zou zeggen start Duran Duran nog maar een keer in. Want dat duurt nog even. Maar eigenlijk moeten we eerlijk zijn. Niemand... Niemand, geen enkel team, kon vandaag Verstappen en PRS bijbenen. En de volgende Grand Prix is komend weekend in Canada. De stikstofplannen van het kabinet moeten niet aangepast worden, vindt D66. De plannen houden in dat veel boeren moeten stoppen met hun bedrijf. De VVD-leden vinden dat te ver gaan, maar de plannen aanpassen is boeren valse hoop geven, zei D66 vanmorgen in Buitenhof. De partij wil dat de VVD zich gewoon aan de afspraken houdt. Martin Garrix is gewond geraakt bij een optreden in Las Las Vegas. Iemand gooide een fles naar hem toe en die kreeg hij in zijn gezicht. De DJ deelt op Instagram beelden van zijn verwondingen. Hij heeft een snee op zijn wang en boven zijn wenkbrauw. In Amsterdam is het A. -Nouri Plein geopend. Dat is de plek waar voormalig Ajax ziet Abdelhak Noeri als kind altijd voetbalde. Noeri zakte vijf jaar geleden tijdens een oefenwedstrijd tussen Ajax en Werder Bremen in elkaar. Hij liep blijvende hersenschade op. Op het plein komt een groot kunstwerk te staan, vertelt verslaggever Vincent van Rijn. Het is een roestkleurige stalen vierhoek van een meter of twee hoog. Met erop twee handen die het hartjesgebaar vormen. Dat Noeri vaak maakte na een doelpunt. En daartussen staat zijn rugnummer, rugnummer 34 en daaronder de naam van Abdelhad Nouri. Ja, de familie van Noeri was aanwezig bij de opening. Je hoort hier de broer van de voetballer. Namens mijn familie, ik dank jullie allemaal omdat jullie zijn hier ook omdat jullie zijn ook geraakt als ons om ons te vieren met ons die mooie dag. Is dat de, de dag de opening van dat mooie veld? Het weer nog, het is overal droog en op veel plekken zonnig. De temperatuur loopt op naar 19 tot 24 graden. Later vanavond iets meer bewolking en de komende nacht kan het een beetje regenen. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANBB.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 Allemaal geheel vrijblijvend. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. GFM. Met nu, Zandvoort op zondag. I'm gonna go. Ford.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 But Chico's playing There's some But you can sing this song All the people feeling they're gone See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 way we're in the order of the with the bar we apply it because it came off on the glass. The dishes you place your favorite song. it's so cocky is all, now you're into me the pull, pull, pull it, pull it close Just close your eyes, my telling me we gotta go Won't you take me home? I wanna ride you all know, ride it, Just lose control, ride it, ride it's my soul, ride, it, ride it. Let me feel you, ride it Till the lights down low, ride it,